Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Ministergevers hebben nog niet gereageerd op het mislukte pensioenoverleg bij de FNV. Ook de regeringspartijen en de PVV en de PVDA willen nog niet reageren. FNV-voorzitter Jongerius praat vanmiddag met Kamp en werkgeversvoorzitter Wientjes. Ze willen nieuwe toezeggingen om de rebellerende bonden alsnog achter de pensioenafspraken te krijgen. Vanochtend om zes uur werd na een marathonoverleg duidelijk dat de FNV-bonden het niet eens zijn geworden.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op de A2 van Den Bosch naar Maastricht... tussen de knooppunt Eckersrijd en De Hoogt, En op de A59 Sirikzee Den Bosch tussen de knooppunten Zonzeel en Hoijpolder. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gamofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tandtestijds hebben doorstaan. De klanken van weleer. en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.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 Gert Timmerman, komt voorbij. Trio Ben Lansink. Weer is de volgende plaats van Wilke Alberti met Ciao Venetia. Ciao Venezia, Ciao Venezia, Ciao Venezia, Ciao Ciao Ciao. Ciao Venezia, Ciao Venezia, ciao, ciao Ciao Ciao. Ciao valitia! Ciao Venezia, Ciao Ciao Ciao. denk ik nog won. In de zonneschijn, het was in Venetië op San Marco Plein. Samen kochten we een souvenir, we schuilden voor de velle zon. En het was in een gondola. dat geluk begon.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 Blijf je altijd trouw. Oh, oh. Je hart, halleluja. Halleluja. Ook al is de strijd soms zwaar, halleluja. eenmaal is de zege daar, halleluja. Ook al is je hart dan zwaar. De vrijheid van je hart, Halleluja, alle mensen zijn gelijk, Halleluja, in Gods eeuwigheid.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 Maar eerst de volgende plaat van Henk van Montvoort met Lady Lorelei. Jij hoort bij mij als de been bij de Rijn. Lady Lady Lorelei. Ik zing jouw naam haast in iedere frame. Lady Lady Lorelai.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 Please leave me in black, Lady, Lady, Lord. Hij zag haar als zijn koningin met bloemen geschenken en natuurlijk ook een gladdering. Hij ging u mee met de smokkelaars om zo in één keer zijn slag te slaan. Hij kreeg Loran niet aan de telefoon aan, aan toen zijn boodschap. Was de jongste van allemaal. De oude raasde door de stille nacht. Suizend langs de baan met zijn dure val. Niemand weet hoe het is gegaan. Tegen een boom stond een brandend brak. En toen hij sterven eruit werd gehaald, zei hij: Voor het laatst, voor het was geraan. En in de kerk zal ze bidden voor dat Tommy die heen is gegaan. Het was nog voor haar het hij.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 Zo'n stuk probleem als jij steek ik het toch nog Oh oh, koppie, koppie, wat een ZANG EN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 Verleden te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 Zullen wij het op onze leeftijd nou nog eens één keer proberen? Heel graag. Nou, vooruit Jij bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn voortdurend in de rang. Toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zoveel van je hou. Al ah, ben je ook een beetje vreemd, verras. toch ben ik dadig met jou in mijn sas. Dit wil van een ander nooit iets weten, omdat ik zoveel van je hou.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 en doe je niet mee aan de slanke lijn, toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zo ver van jou Al heb je een ongesporen aangesnoed, waar je als fatsoenlijk mens aan wennen moet, ik wil je voor geen ander ruilen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 Oh, Doet het jou nou ook wat bij? Als je uit ik kan wel houden. Lief en leed, zorg je leed, tezamen deelden wij. Het lief overal in het. Dat was voor jou En al het je Dat was voor mij Dat heb je toch gediept. Al ah, liet je mij Dikwijls in de kalm. En sloeg je Vaak bij de Ogen Toch kan slechts hij mij Ontscheiden Omdat ik zal Van jou. It's fun.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 3 Gaan Bij ons thuis Run run run runny Oh zat zat Zo van van Fanny Is deze trip, Ach waar Kan ik haar vinden Wie kan me zeggen Waarof ze bleef Mijn trouwe paard Dat hoeft geen teugels Daar het zich nooit Verlopen kan Het komt ook zo is Sunset Valley Het komt ook zo We houden aan Run run run runny Oh Sunset sun, Valley. Sunny Zo so fun fun funny Is deze trip Ach waar Kan ik haar vinden Om haar te zeggen Ik hou van jou Mijn vrouwenpaard Dat hoeft geen teugels Het draagt me zo De wereld door